Goedemorgen, ik ben Sint van der Linde en dit is het nieuws van NOS 3. Het RIVM rekende al voor corona in Nederland begon uit dat er te weinig ziekenhuisbedden zouden zijn. Het staat in een memo van het RIVM die al geschreven werd voor de eerste coronabesmetting in Nederland bekend werd. Maar het RIVM deelde de berekening niet met de ziekenhuizen. Daar zijn deskundigen niet blij mee, zoals Diederik Grommers. Nu liepen we achter de feiten aan, hadden we het leger nodig, hebben we het hier in het onderwijscentrum. Maar je had dus veel eerder kunnen spreiden... En dus de stress die ze in de Brabantse en Limburgse ziekenhuizen hebben gehad... die had je kunnen voorkomen. Het zorgministerie, die de info wel van het RIVM kreeg... wil niet zeggen waarom ze het niet op tijd tegen de ziekenhuizen hebben gezegd. In Colombia is een tribune van een stierenvechtarena ingestort. Minstens vier mensen kwamen om, onder wie een jong kind. Honderden anderen raakten gewond. Het gebeurde tijdens een traditie waarbij publiek wordt aangemoedigd... om het zelf in de ring tegen de stieren op te nemen. De tribunes zouden pas op het laatste moment... ...haastig zijn gebouwd omdat de spullen niet op tijd kwamen. De meeste mensen die dit weekend omkwamen in een bar in Zuid-Afrika... ...waren tussen de 13 en 17 jaar oud. De politie dacht eerst dat ze door verdrukking waren omgekomen... ...maar denkt nu dat het door vergiftiging komt. Bijvoorbeeld door zelfgebrouwen alcohol. Minstens 22 mensen kwamen om. En op beelden van de bagagehallen op Schiphol is pijnlijk te zien wat het personeelstekort aanricht. Overal staan en liggen koffers van wie de eigenaar allang naar huis is. Michelle zag dat sommige koffers labels van drie weken geleden hebben. Ik denk dat we wel echt, nou ja, echt honderden, als het dan niet duizend koffers is, uh, die we zijn tegengekomen. We troffen verlaten banden aan die stilstonden, waar overal bagage op uh, lag. Maar haar eigen koffer zat er niet tussen en de douane kon haar ook niet helpen zegt ze tegen Hart van Nederland. En die man zei, ja, ja, nee, het is echt troosteloos. Geef het me op, ik zou gewoon naar huis gaan. En uh, ja, hij zegt, ja, je kan nog een koffer meenemen, want we staan er genoeg. Schiphol zegt dat ze hun best doen om de koffers alsnog bij hun eigenaar te krijgen. Het weer in het Noordoosten, nog wat regen vanochtend. Verder is het zo goed als droog. Zon en wolken wisselen elkaar af. Later vanmiddag kan er nog een spat regen vallen en het wordt 19 tot 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 de zomer van ZFM ZFM antwoord 106.9 FM I I get forget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 Say no, it's a game, but just as true. We closing our love till the morning comes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 Scusa il cambio in het zand. Dit is GFM Wanneer ze marea dolore, wanneer ze kema d'amore, wanneer cuando se marea su vela, su vela, cuando se ik kan het niet altijd. Ik kan het niet altijd. Yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba esta gitana, que yo siempre cantaré.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 Cuando se marea dolores, cuando se quema in de problemen zit, wanneer ik in de problemen zit, wanneer ik in de problemen in mare problemen zit, wanneer ik in de problemen zit, wanneer ik in de problemen baila, baila, baila, baila, baila bailame, gitana, siempre cantaré, pero no siempre, cantaré, pero no siempre cantaré, en cantare, is de kant, maar dat is de kant. En dat is de kant, maar dat is de kant, maar dat is de kant, maar dat is de kant, maar dat is dat is de kant, maar Zandvoort en de regio. Goedemorgen. de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het RIVM wist al ruim voor de eerste coronabesmetting in Nederland... dat de zorg overbelast zou raken. Maar het ministerie van VWS deelde dat niet met de ziekenhuizen. Dat blijkt uit een intern memo van het RIVM in handen van de NOS. Het ministerie wil niet zeggen waarom de memo niet is gedeeld met de ziekenhuizen. De parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen... begint vandaag aan de openbare verhoren. De commissie praat met 70 mensen die betrokken zijn geweest bij de gaswinning of daar de negatieve gevolgen van merkten. Rusland kan voor het eerst in een eeuw niet een deel van zijn buitenlandse schulden aflossen. Rusland zegt het geld wel te hebben, maar kan de schuld niet aflossen door de economische sancties. Het weer vrij zonnig, vanmiddag vanuit het zuiden wat buien en het wordt 19 tot 23 graden.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 dat is hun gemis Je bent verder dan ooit Ook al is er iets kapot Hoe je vecht Hoe je lacht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 Fue a la discoteca a ver si me conseguía una fresca. Got myself some rum, 'cause where I'm from, sometimes you need some. Meto me mi trago y una princesa.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 Seven and nine, keep on counting. I still love you. I love 9 is zon, zee, zandvoort en. promille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 Ora che mai mano lasciatemi cantare una danza piano piano lasciatemi cantare perché ne sono, fiero. sono un italiano un italiano vero. non si spaventa, con la crema da barba lamenta, con un vestito cessato sul blu e l'amoviola la domenica in tribù, giorno Italia col caffè ristretto, le carte nuove, primo cassetto, con la bandiera in tintorina, 60 giù di carrozzeria.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 ...italiano vero. Het vero?